met het NOS-journaal. Op verschillende treinstations hebben schoonmakers vanavond het werk neergelegd. In Nijmegen, Arnhem, Enschede en Utrecht worden treinen en perrons niet meer schoongemaakt. Morgen breiden de actie zich uit naar kantoren. En donderdag is er een manifestatie in Amsterdam. De schoonmakers eisen onder meer doorbetaling bij ziekte en een lagere werkdruk. De burgemeester van Hilversum wil net als zijn collega's in Rotterdam en Nijmegen. een discussie over strengere regels voor vuurwerk. Met auto Nieuw ontplofte bij een theater een soort vuurwerkbom. Drie mensen raakten daarbij gewond. Volgens de burgemeester is Hilversum aan een ramp ontsnapt, want vlakbij stond een vrachtwagen met daarin duizend kilo zwaar vuurwerk. Op een boerderij in Hengelo in Gelderland zijn twee mannen omgekomen toen ze werden aangevallen door een stier. Dat gebeurde in de stal waar de twee broers een pasgeboren kalf bij de koeien wilden weghalen. De stier brak door een hek heen en viel de mannen van 61 en 58 jaar aan. Ze overleden ter plekke. 2011 was voor de Nederlandse film een topjaar. Er waren vergeleken met een jaar eerder meer gouden, platina en diamanten films. Die status krijgt een film als hij 100.000, 400.000 of een miljoen bezoekers heeft getrokken. De grootste publiekstrekkers waren New Kids Turbo en Gooise Vrouwen. In Engeland is zwaardlegende Bob Anderson overleden. Als stand-in nam hij in twee Star Wars films de gevechten van Darth Vader met zijn lichtzwaard voor zijn rekening. Anderson hoorde als schermer tot de wereldtop en werkte als stand-in en stuntcoördinator mee aan tientallen films. Zoals twee James Bond films en The Lord of the Rings. Bob Anderson is 89 jaar geworden.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 Zijn ge...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 Yes, Is mijn vader... Der Himmel schwarz und regnen voll ein helles Dann schreit zu Jesus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 En zal ik het telefoonnummer even noemen? Ja, als mensen geïnteresseerd zijn of een willen hebben voor een afspraak. Ja. ja, het nummer is 06 40 23 66 73. Ik herhaal 06 40 23 66 73. En we trekken normaal gesproken een half uur uit per